In Rusland zijn 44 mensen om het leven gekomen bij een vliegtuigongeluk. Een Tupolev TU-134 stortte neer in de buurt van Petrozavodsk. Zo'n 300 kilometer ten noordoosten van Sint-Petersburg. Er waren 43 passagiers en 9 bemanningsleden aan boord. 8 mensen zijn afgevoerd naar ziekenhuizen. Het vliegtuig was onderweg van Moskou naar Petrozavodsk toen het van een radar verdween. Het toestel vloog in brand toen het neerstort op een snelweg op 1 kilometer van het vliegveld.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 En dan het weer, eerst nog bewolkt en regenachtig. Later vandaag breekt vanuit het westen de zon door. Het wordt 18 graden aan zee tot 22 graden in het oosten van het land. Dit was het NOS-journaal. Dit is Radio 1. EO. De nacht op 1. met Herbert Codé. Een hele goede morgen. Welkom in uren vier. En uh, zoals je gewend bent misschien als vaste luisteraar of niet... dan uh, is dat het straks misschien voor de eerste. Om half zes hebben we het onderdeel Focus op de Wereld. En vandaag in Focus op de Wereld ga ik spreken met uh, Anko van Berghijk. En die uh, woont in Mali, West-Afrika. Daar is het één uur vroeger. En uh, ik ga straks praten over zijn uh, werk en het leven daar in Mali. En uh, zometeen, uh, over een minuutje of tien, dan is er de mogelijkheid... om een uh, een plaat aan te vragen op Radio 1. En dat, daar kunt u nu al voor bellen. Het mag een plaat zijn om even de dag te starten. Als u net wakker bent en zegt van nou deze plaat... die past helemaal bij het gevoel van de dag die, ja, die gaat komen. Deze dinsdag 21 juni. Of zegt u van nou hè, dat laatste uurtje van de nacht... of de laatste twee uurtjes waar ik nog eventjes doorheen moet bijten... daar past deze plaat bijvoorbeeld goed bij. Geef het door via 0800-1121. Dat is 0800-1121. En misschien zometeen wel jouw plaat op Radio 1. Staring out of my window, thinking about tomorrow, wishing things would be. No need to rush. I ain't gonna worry. Any moment, my sorrow.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 I must have the heart of a lion Sifting through love love's me. Sometimes I tell myself I'm better off without you And then I have to face the emptiness I feel inside without you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 20 and Spirit and the Sound of Sunshine hier op Radio 1. Daarvoor ook nog Buckshot, Lafont en Another Day. Verzoek aangevraagd door Mark. Die zat in de vrachtwagen onderweg naar Rotterdam. En die wilde ja, eigenlijk best wel een specifiek plaatje horen. Maar wel heel erg uh, lekker, vrolijk en swingend om de dag mee te beginnen. Het is een uh, plaatje van een, uh, van een groep. waarvan uh, drie van de vier bandleden. hun beginjaren doorbrachten in Peru. Ze maken up-tempo Spaanstalige en Zuid-Amerikaanse uh, ja, muziek. De invloeden zijn daarvan te horen. En af en toe hebben ze ook nog wat Keltische klanken die erin zijn. Te horen. Ze hebben onlangs een live album opgenomen in Zwolle. En ik heb het over de groep Trinity. Dit is Pueblos Todos. noche para festificar! Julie, so dance with your pies, con tus pies let's go, let's go, las manos vas Kunt u spier Then I'm walking in Memphis, I was walking with my feet ten feet off a beam, I'm walking in Memphis, but do I really feel the way I feel? I saw the ghost of Elvis, on you Avenue. followed him up.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 I man, I am tonight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 de piano klanken van Mark Cohn en walking in Memphis in de Nacht op een, waar ik uh, zo meteen rond half zes ga praten met de Anko van Berghijk in uh, Mali, West-Afrika over zijn uh, werk en leven daar. Maar er is nog een plaat van Godly and Cream. Dit is a little peace of heaven. There's a little piece of heaven. In your eye today. I think I saw it coming. But I really say. Turns into a teardrop ball. I'm doing the case, got to get away from here real fast. Enemies breathing down my neck. I'm trying to grab a hood and make me rear. Hot on my tail, trying to make me feel. I'm trying to take the wind up out of my sail. I'm trying to roll me off this route. Kijk singer-songwriter Sean McDonald Eyes Forward. Hij werd in zijn jeugd uh, niet echt begrepen door zijn ouders. Zorgde niet echt goed voor hem. En op een gegeven moment uh, ja, werd hij een beetje rebels. Kwam naar alcohol en drugs. En ja, ging een beetje de verkeerde kant op. Op een gegeven moment is hij meegenomen naar een kerk. En uh, kwam hij tot bekering. En uh, toen is hij uh, ja, dit soort muziek gaan schrijven. Singer-songwriter dus, Sean McDonald Eyes Forward. En dit is Terence Tran Darby. En Sign Your Name in de Nacht op 1. Zometeen focus op de wereld. op de wereld. Gesprekken met Nederlandse hulpverleners in het buitenland. En deze ochtend praat ik met Robert de Vries in Porto Prince, Haiti. Goedemorgen, Robert. Ja, goedemorgen. En ik praat ook met Anko van Begeijk in Kutiala in Mali, West-Afrika. En voor jou ook een goedemorgen, Anko. Het Spaanco is het één uur vroeger, het tijdverschil. En uh, in, met Robert de Vries in Port-au-Prince, Haiti vijf uur vroeger. Ik begin even bij jou, uh, Robert. Uh, je werkte onder andere daar uh, als medewerker in een uh, kinderdorp. Je doet veel aan uh, opleidingen, uh, toerusting, wederopbouw. En ja, ook vooral natuurlijk, die wederopbouw, daar staat natuurlijk toch Haiti... Uh, dat is natuurlijk nog in volle gang. Kan, kan je daar wat over vertellen, hoe het, uh, hoe het uh, er nu aan toe gaat? Ja hoor, dat is uh, geen probleem. Het gaat... Wij uh, werken uh, sinds kort uh, voor een Amerikaanse organisatie, wat heet Lover We werken uh, hier ook uh, uh, met kinderen. Uh, we werken uh, in Noord-Volina. En we zijn bezig, uh, ook inderdaad heel hard bezig met wederopbouwen. We zijn uh, op dit moment uh, 415 huizen aan het bouwen. Uh, en we zijn op momenten lang... Uh, ...dat de mensen in deze dagen hun huis in kunnen. Dus uh, we kunnen een, een hele tentenkamp uh, gaan omruimen binnenkort. Dus daar zijn we heel erg blij mee. dat zien we meer uh, gebeuren. De nieuwe president Haiti is bezig in alle tentenkampen uh, te verwijderen. Ja. Uh, omdat ze er toch van af willen. En uh, is bezig mensen geld te geven zodat ze hun huis kunnen huren. Ja. En uh, zeg maar, wat, wat voor mensen gaan er straks wonen in, dat, in het gedeelte wat jullie nu afgemaakt hebben? Is, zijn dat, gaat, zijn dat en Dat volg dan... ik je niet goed. Ik uh, zal mijn vraag even herhalen, uh, Robert. Wat, wat voor mensen gaan er wonen in de, in, het, uh, in de huisjes die je nu opgebouwd hebt? Zijn dat mensen die daar ook vroeger woonden en waar de huizen van uh, weggevaard zijn? Of zijn dat mensen die op een wachtlijst stonden en die heel ergens anders in de stad woonden? Nou, wat er uh, gebeurd is hier, wij zitten hier uh, bij Love and Child uh, bijna tegen de grens van de Dominicaanse Republiek aan. Mm -hmm. uh, wij hebben de klinie kliniek en de tijd dat uh, de aardbeving er was, zijn hier allemaal mensen gekomen uh, uh, uh, die, die gewond waren. Uh, die, die een arm of een been hebben moeten missen door de aardbeving. Deze mensen zijn hier allemaal opgevangen. En uh, hebben uh, ook een, een plaats gekregen om een tent op te zetten destijds. En deze mensen wonen hier in, in 16 uh, maanden. En zijn, uh, ja, zijn, de, de, deze mensen zijn uh, ja, in dit geval gelukkig dat ze een huis uh, kunnen gaan ontvangen. Ja. De Laatste keer dat ik je sprak was in, uh, in maart, Robert. Uh, is er nou jouw inziens uh, nou veel vooruitgang geboekt? Kan je dat uh, een beetje zeggen als je naar Haiti kijkt op dit moment met twee wederopbouw? Uh, uh, ja, er is veel vooruitgang. Je ziet dat er inderdaad her en der wat, uh, wat huizen gebouwd worden, ook een Nederlandse organisatie dat het Maxima wat, wat huizen aan het bouwen, het huizen aan het bouwen is. En, uh, je ziet er wel wat tentenkampen verdwijnen. Aan de andere kant is het trouwens wel dat heel veel mensen ook gewoon uh, nog geen huis hebben. Nee. En die of, die omdat er gewoon geen geld is. Nee. En die leven dan tijdelijk in tentenkampen? Ja, die blijven in die tentenkampen leven en uh, hebben dan uh, ook hulp. Want daar komt de hulp natuurlijk. Uh, gaat de hulp natuurlijk nog steeds door, dus. Uh, als mensen ergens anders bij familie of, of waar ook gaan wonen... valt uh, die hulp ook weg. Ja. Ik uh, ga zo met je verder praten, Robert. Ik ga even naar Anko van Berghijk in, uh, in Mali. Uh, Anko, je hebt onlangs in, uh, een tijdje in Congo gezeten... ...en je zit sinds kort weer in, in Mali. Uh, wat, wat, welke tijd, uh, he, wat heb je in Congo gedaan? Wij zijn uh, twee maanden op bezoek geweest in Congo op een school in Boma... Mm -hmm. En uh, daar hebben we um, eigenlijk uh, hetzelfde werk zoals we in Mali doen. Uh, vooral het bekijken van hoe we technisch uh, scholen en kerken vooruit kunnen helpen. En in Congo hebben we geprobeerd om uh, vooral aan de watervoorziening en de energievoorziening uh, te werken. De watervoorziening is wel uh, redelijk gelukt, maar de elektriciteit ben je voor afhankelijk van de regering en uh, dat is tot op heden nog niet uh, gelukt. Dat is, daar is uh, eigenlijk geen verbetering in gekomen omdat uh, de overheidspartijen te corrupt zijn om daar een uh, goed contract mee af te sluiten. Ja, dus je kan het wel aanvragen, maar of het dan vervolgens ook geleverd wordt, dat is dan altijd nog maar even afvragen. Afwachten. Ja, precies. We hebben in. Die tijd geprateld op het ministerie van het energieniveau en dan wordt er allemaal gezegd van ja dat komt goed en dit komt goed en uh, er worden prijzen genoemd en uiteindelijk als er een bepaaldje komt dan uh, ja, moet er veel meer geld op tafel komen om überhaupt uh, een aansluiting te gaan krijgen. Ja, ja. Je bent dus in, uh, in Mali voor een, uh, een organisatie werkzaam, die heette de CAMA. En daar doe je ja. dus verschillende projecten voor. Dat heeft dus te maken met zonnepanelen installeren. Technische ondersteuning in een ziekenhuis bijvoorbeeld. Een bijbelschool ook voorzien van zonnepanelen. En nu ben je ook vooral afhankelijk van containers... die jullie kan toegestuurd worden met allerlei uh, hulpgoederen erin? Ja, wij zijn uh, weer een... Uh... Tien maanden in Nederland geweest, uh, afgelopen jaar, om uh, dit keer veel projecten goed voor te bereiden. We hebben twee containers op pad gestuurd. Mm -hmm. Maar daar moeten we nogal geduld mee hebben, want uh, vanwege de onrust in uh, Ivoorkust gaat alle containervervoer zeer slecht over Abidjan. En de andere optie is uh, Dakar via Senegal. En daar is nu een enorme hoeveel containers uh, die verwerkt moeten worden. En de Senegalese douane die, uh, gaat gewoon niet harder als dat ze gaan. En uh, ja, daar hebben wij weinig vat op. Dus uh, we hebben één container die is al uh, meer dan uh, uh, bijna drie maanden op weg. Mm -hmm. En ik hoop dat die elk moment aankomt. Dan ja. kunnen we verder. Ja, want uh, betekent dan dat je dan op dit moment uh, dat bepaalde projecten stil liggen omdat je een aantal goederen mist? Um... Nou, stil niet, maar uh, we zijn wel met de jongens aan het werk. En het is ook leuk om te zien uh, hoe goed dat uh, doorgewerkt wordt in bijvoorbeeld uh, de tuinenprojecten. En uh, ja, voor de zonne-energieprojecten betekent dit dat bijvoorbeeld een aantal uh, dorpsklinieken... die moeten voorlopig nog met het handje waterputten gewoon verder gaan. En uh, ja, zodra de container komt, dan zullen we een aantal dorpsklinieken kunnen uitrusten met uh, uh, waterpompen of zonne-energie... En uh, voor een tuinenproject betekent dat, dat we dan veel meer water kunnen pompen, ook weer op zonne-energie. Dus het werk wordt een stuk makkelijker als de, al die spullen binnenkomen. Ja, ja, dus dat zijn allerlei spullen, hulpmiddelen die zitten in je containers die jullie kunnen dus gebruiken bij een stukje... Watervoorziening vooral ja. en elektriciteitsvoorziening. Ja, Het, het beter maken ja. van de bestaande faciliteiten. Ik ga zometeen even met je doorpraten over een, een, een, een ander projectje wat je hebt gedaan in 2010. Uh, eind 2010, toen ik je sprak de vorige keer. Maar ik ga eerst weer even naar Robert de Vries in Porto Prins, Haiti. Uh, je bent bezig met de wederopbouw daar. Um, onlangs is uh, Jeroen Bouw naar Haiti afgereisd om daar te kijken waar al het geld van hulporganisaties uh, aan besteed is. En uh, een van zijn conclusies was dat er de inwoners van Haiti, die wijzen, continu eigenlijk, als hen gevraagd wordt naar nou, ja, hoe komt het nou dat de wederopbouw dat het traag gaat, die wijzen dan eigenlijk naar de corrupte en slecht functionerende overheid. Is dat uh, ook wat, wat jij meemaakt daar met de, met de wederopbouw, dat dingen bemoeilijkt worden door de overheid? Uh, ja, dat, dat is zeker zo. Wij, uh, wij hebben daar ook erg veel last van uh, uh, gehad, om het zo maar te zeggen. Want we uh, hebben sinds kort een nieuwe president. Uh, daarmee een nieuwe overheid. En ja, uh, yeah, dat lijkt uh, allemaal beter te moeten gaan. Dat heeft hij uh, beloofd. Er uh, is ook gezegd uh, vanuit de hele wereld dat uh, men toekijkt hoe deze... President en uh, zijn mensen het gaat doen. Uh, voordat uh, meer geld werd uh, uitgegeven, want het was uh, niet zo best. Ja. Alles stond natuurlijk ook helemaal stil en er kwam ook geen beweging in. Uh, de president, het preval, uh, die er was, uh, kon ook niet zoveel meer doen omdat hij aan het einde van zijn ambtenaar was. Mm -hmm. Dus ja, daar heeft het wel veel mee te maken en, en, en met, de met de corruptie zeker heel veel uh, geld verdwijnt uh, in het niet. Ja, ja. En dat is natuurlijk heel vervelend in een land als dit wat Almeer al bijna niks heeft. Mm -hmm. uh, ja. Toch wordt er natuurlijk ook wel heel veel gedaan aan noodhulp, uh, aan, uh, uh, noten op, aan uh, de plaats waar mensen kunnen wonen. Ontzettend moeilijk om uh, uit te vinden uh, van wie nou een stuk grond is voor, een, voor, voor, bijvoorbeeld voor mensen uh, die zeggen: Nou, dit is mijn grond en dan ga je erop bouwen. En dan vervolgens blijkt dat dat, dat, dat geen grond van die man is of van die vrouw is. Het is verschrikkelijk moeilijk om dat hier op Haiti allemaal uit te vinden, want er is helemaal niks uh, uh, goed op papier uh, gezet. Of als het al op papier is gezet, uh, is het uh, bedroven onder een uh, ingestort. Uh, Overheidsgebouw. Ja, ja, dus belangrijke documenten zijn weggevaagd ook. Ja. Dus echt een, uh, echt een verschrikking wat dat dan gaat. We dus ja. kennen verschillende organisaties ja. uh, die gewoon niet kunnen werken omdat ze uh, niet weten uh, voor wie en voor wat uh, ze, ze nou eigenlijk bouwen. Hm. Ja. En de, de, die nieuwe president was ook eigenlijk uh, uh, zanger, Michael uh, Martelly. Uh, die is eigenlijk zonder ervaring. Is die, uh, heeft hij, zeg maar, uh, René Prevel zijn voorganger, heeft hij eigenlijk deze ja, uh, baan gekregen als president. Uh, hoe, hoe gaat het met hem? Hoe doet hij het? Michel Martelly uh, is... Uh, zijn bijnaam is uh, Sweet Mickey. Mm -hmm. uh, de, de, de nieuwe president was inderdaad uh, uh, zanger. Hij was een vrijbuiter, uh, kon uh, ja, bloot over straat lopen terwijl het carnaval was. En, uh, ja, iedereen uh, was gek met hem, vooral de jongelui En daardoor is hij uh, president geworden. Nee. Uh, on onervaren. Uh, ja, de eerste daad die hij voor Haiti verricht heeft... is een, uh, is een vrije daggever, omdat het te veel regende. Uh, en vandaag las ik dat hij uh, in... Uh, Amerika in Miami is om een uh, medische check-up te doen, zijn jaarlijkse check-up. Dus ja, eigenlijk hebben we nog niet veel uh, bijzonders te zien. Nee, nee maar en, en je vertelde net al van dat, dat, dat uh, de president ook onder een soort toezicht staat. Ook steken onder toezicht, omdat dat te maken heeft met de wederopbouw. Er gaan natuurlijk verschillende geldstromen in het land uh, naar bepaalde projecten. Uh, wie wie, wie, uh, wie uh, voert dat, uh, dat toezicht uit? Wie staat daar boven? Uh, ik ben de naam van de organisatie uh, uh, vergeten, maar um, dat is um, uh, de ex-president van Miami uh, van, uh, Amerika, uh, die, die uh, uh, in die organisatie uh, de leiding heeft. Oké. Okay. Uh, nee, we is dus naam kwijt. Uh, die voeren die, uh, voer die uh, controle uit en ja, we moeten nog zien, hij is er natuurlijk nog maar net. En uh, de aan het en uh, de... De ministers enzovoort moeten allemaal gehadigd uh, worden. Dus het is allemaal, allemaal nog wel heel ja, ja. Ik ga zo met je, met je verder praten, Robert. Ik ga even naar Anko van Berghijk in uh, Mali, West-Afrika. Uh, Anko, de laatste keer dat ik je sprak... Uh, waren jullie bezig met een onderzoek naar een betere voorziening van water... en elektriciteit aan een uh, theologische faculteit. En uh, ja, wat, wat is er eigenlijk uitgekomen? Is het nuttig geweest voor de mensen dat, dat jullie dit uh, hebben gemaakt voor ze en verbeterd? Um, ja, het is wel nuttig geweest in Congo. Het is uh, nu ik het vergelijk met onze jaren in Mali. Dan waardeer je wel extra hoe eigenlijk relatief er weinig corruptie is in Mali. Ondanks uh, ja, de grote corruptie in Congo kan ik wel zeggen het was nuttig om in, uh, op die school aanwezig te zijn. We hebben veel uh, van kennis kunnen overdragen. We hebben een goede marktonderzoek gedaan van wat er nu eigenlijk beschikbaar is in Congo. En dan is de conclusie dat eigenlijk er best veel materialen gewoon te koop zijn. Maar vanwege de corruptie is alles wel duur. Er zijn hoge importtaksen, uh, ja, hoge importbelasting uh, uh, op alles. Mm -hmm. Maar we kunnen wel stellen dat je in Congo uh, toch wel op redelijke kwaliteit uh, alles kunt maken. Alleen moet je zorgen dat je op jezelf draait. Zorg, niet, zorg dat je niet van de regering afhankelijk bent... Uh, voor zowel water als energie... Dan is het een heel moeilijk verhaal. Ja. Nou, moet je ook veel onderhandelen voor je gevoel? En veel uh, deeltjes sluiten om dingen voor elkaar ja, te krijgen? In Congo is dat helaas op alle niveaus. Dat, uh, daar is een onofficieel uh, uh, circuit van uh, je wegbetalen. En dat circuit is veel groter dan de normale salarissen. Dat geldt op alle vlak van politieagent tot... Uh, uh, ja, medewerker van de energiemaatschappij, niemand beweegt zonder dat daar betaald worden. En uh, dat is iets wat we in Mali zo absoluut niet kennen. Nee. Nee, wat, wat me sowieso opvalt aan Mali, dat het ook eigenlijk, nou, wat ik er dan van meekrijg hier in Nederland, dat het ook veel minder in het nieuws is. Ja, Mali is uh, erg rustig. Ja. We hebben al sinds 1975 een relatief goed draaiende democratie. Het, is, het blijft een Afrikaanse democratie met uh, een president die uh, wil blijven zitten. En wij zullen ook zien volgend jaar dan uh, is de huidige president hier ook aan het eind van zijn termijn. En die heeft al wel bijvoorbeeld een wet erdoorheen gedrukt dat die niet uh, vervolgd kan worden. Dus ja, dat blijven toch Afrikaanse trekjes van uh, nog één jaar lang kan die doen wat hij wil. En daarna zal die toneel uh, wel uh, afgaan. Ja. Maar hij kan nergens voor vervolgd worden. Dus vervolgd worden voor bijvoorbeeld corruptie of wat dan ook. wat die... Precies, ja. ja. Die presidenten hebben toch allerlei projecten en bezitten de halve industrie en dat soort uh, ja, fratsen. Dat, is, uh, dat blijft echt Afrikaans. Zo, dat kan je niet voorstellen. En uh, zeg maar, er de, de, de, de zijn natuurlijk nu al een beetje in de aanloop ernaartoe uh, iets met verkiezingen. Gebeurt er al iets? Wordt er al ergens een beetje ja. campagne gevoerd? Dan krijg je dat een beetje inderdaad, mee? Inderdaad, mensen laten zich horen. Zelfs vrouwelijke kandidaten die zich laten horen. Al wordt daar nog over het algemeen uh, toch om gelachen. Dat is hier nog niet uh, serieus. Maar uh, er zijn wel uh, inderdaad nieuwe kandidaten die zich laten horen. En uh, men verwacht ook echt wel dat uh, de huidige president die dan drie uh, termijnen gedaan heeft, dat hij netjes uh, zal verdwijnen. Ja. En, en dan moet er dus een nieuw iemand opstaan. En is er al een beetje een... Uh, heb je al een beetje een idee wie dat dan zou kunnen zijn? Nee, dat is uh, nog te veel. Uh, kan het, dat kan ik zo nog niet... Ik uh, heb nog geen idee van. Nee, nee. Ik... Ik praat zo weer even, even met je verder, uh, Anko. Ik ga weer even naar Robert de Vries in Porto-Prince, uh, Haiti. Uh, sinds 1 juni is het orkaanseizoen begonnen in Porto-Prince. Uh, nou, er zijn ook een, al een aantal uh, doden gevallen. Uh, heb je er nog steeds veel last van op dit moment, van, van het, uh, het orkaanseizoen? Voor ons is het uh, aan, aan, de, aan de oostkant van Haiti uh, redelijk droog. Uh, wij zitten het, het gaat tussen de bergen, dus er is uh, erg veel uh, regen geweest. Um, wat dan tegen die bergen aan blijft hangen en weer terugkomt en weer regent en uh, het is heel problematisch, uh, al die regen uh, omdat er nog zoveel tentenkampen zijn ja. het, uh, het stroomt er zijn niet, het is hier geen goede infrastructuur, dus je krijgt daardoor uh, enorm veel modderstromen, uh, ook vanuit de bergen die, uh, waar, waar alle bomen gekapt zijn waar uh, werkelijk geen boom meer staat heb je uh, enorm veel erosie, waardoor de ja, enorm veel modderstromen zijn overal. Waardoor inderdaad mensen gewoon verdrinken. Eh, omkomen in de modderstromen. Eh, maar ook eh, in, in de grote stad Port-au-Prince is ook heel bergachtig. Eh, eh, waardoor eh, er veel regenstromen ontstaan. Waardoor mensen eh, meegestuurd worden en, en, en verdrinken. Dat gebeurt helaas. En eh, ik moet zeggen, de laatste paar dagen is het weer. Eh, Weer rustig. Ja. Dus dus maar het de... moet allemaal nog komen. Hè? De, de, de grote orkaanseizoen is, uh, is, uh, is nu net begonnen. We hebben het uh, uh, eerste regenseizoen. Dat is dan uh, uh, vanaf maart tot, uh, tot en met mei. En dan juni tot en met september is dus het uh, orkaanseizoen. Mm -hmm. Dus de, de grote orkanen, uh, waarvan we twee jaar geleden uh, uh, drie achter elkaar hebben gehad. Uh, ja, we hopen dat uh, dit jaar een beetje gespaard worden. Ja, want, want de voorgaande keren moest jij ook echt weg van de plek waar je, waar je normaal werkt en woont? Ja, ja, ja, je kan natuurlijk niet echt weg van je, van je plek, want je hebt uh, uh, uh, bijna honderd uh, kinderen bij je. Uh, dus je kan niet zomaar even verdwijnen, maar je, je werk ligt wel uh, uh, dagen stil omdat je nergens naartoe kunt. Ja. Er is, er is ook een, een, een zoon mee verhuisd, van jou naar Haiti? Ja, we hebben uh, drie kinderen, waar uh, afgelopen zomer onze oudste dochter in Nederland uh, getrouwd is. Onze tweede dochter uh, Haiti, in, uh, hier op Haiti met een Haitian is uh, getrouwd. Ja. Onze twee dochters zijn afgelopen zomer getrouwd en onze jongste zoon is sinds de aardbeving uh, niet meer bij ons op Haiti, maar uh, woont in Oregon, Amerika. Dat is uh, uh, Noord-Amerika, daarna tegen, uh, tegen Canada aan. Die uh, studeert daar nu en uh, komt uh, toevallig overmorgen uh, voor, uh, voor twee maanden naar uh, Haiti weer. Ja, ja. Uh, om, om vakantie te houden, maar ondertussen hier mee te mogen werken aan het project. Ja. Mooi, en, en, en je, je dochter, wat, wat doet hij verder in naar Haiti? En is ik heb de Haitianen. en die zijn bezig om in uh, uh, september naar uh, Brazilië te vertrekken. Om daar uh, een opleiding uh, die te doen van uh, uh, YWIN, die heeft met een opdracht. Mm -hmm. Dus die, uh, die zal daar uh, een, een paar na een jaar gaan uh, wonen, uh, werken en leren. Ja, ja. En wat staat er verder voor jou, Robert, nog op de, op de agenda voor, uh, voor komende weken? Reken is heel druk bezig met die 415 huizen. De, het afmaken van de toiletunits die in, de, in, dit, in deze wijk komen. De, de pompen, dus de, de, de zonnepanelen voor de, voor de pompen en de, de verlichting, de straatverlichting. Dus we zijn nog heel druk. Ja, ja. En is er, is er dan ook nog, ja, ik, ik weet niet hoe, hoe ik. Ik kan me dat zo voorstellen, is het dan nog misschien een soort van kleine. Kleine feestelijke opening als die, al die huisjes weer open gaan en daar kunnen mensen naartoe? Of? Ja, dat, dat, daar, wel, daar kijken we wel naar uit. We willen proberen om deze 415 huizen, wat het, nou, dat zijn duizenden personen die dan in één keer uit hun tentenkamp verdwijnen. En dan in, in de huizen komen om dat toch uh, ja, met een feestelijke opening te doen uh, met, uh, met alle danken aan de heer. Ja, yeah. ja. Yeah. Dus ik denk, denk dat je er ook al een, een blij en gezegend mens bent dat je dat daar mag doen... en dat je dan ook echt ziet van... Uh, er staat weer iets moois, dat we met z'n allen aangewerkt. Oh ja, we zijn heel dankbaar dat we hier voor de heer mogen werken. Ja, ja, Nou, ik zou zeggen, uh, heel veel sterkte en succes in, in, in, in Port-au-Prince, in Haiti. Ja, Het is bij jou, bij jou vijf uur vroeger, dus ik zeg dan eigenlijk tegen jou... slaap lekker en een, een, een, een fijne werkdag uh, straks. Ja, we zijn zeven uur vroeger, dus... Uh... Hebben we hebben nog wat voor, slaaptijd voor de boeken. Precies. Nou sla, Slaap lekker voor straks. En uh, bedankt voor je tijd. En tot de volgende keer. Oké. Okay. Oké, okay, dag hoor. Ik ga nog eventjes naar uh, Anko van Berghijk in uh, Mali, West-Afrika. Anko, wat staat er bij jou de komende weken op de agenda? Nou, bij ons is hier het uh, agrarische seizoen uh, begonnen. Afgelopen week is het begonnen om te regenen. Mensen zijn uh, ja, massaal begonnen om te ploegen. Ik heb nogal wat uh, voorgangers in de Bijbelschool... Uh, die rondom Kutsala begeleidt om uh, beter en efficiënter te gaan boeren. En er is nog erg veel uh, toch wel honger elk jaar uh, in Mali, terwijl dat niet nodig is. Er is uh, veel land wat uh, goed gebruikt kan worden. Maar uh, men moet leren om uh, efficiënter uh, gewassen te gaan verbouwen. En vooral ook het water te regelen en zorgen dat gedeeltes uh, niet wegregenen. Erosie tegengaan met kleine dijkjes... En uh, ja, op andere plekken uh, waterputten uh, vergroten. Zodat ook tijdens het regenseizoen, als er twee of drie weken even niet regent. Dat komt ook voor, dan moet er toch extra water uh, gegeven worden. Ja. Dus uh, ik zal me vooral praktisch uh, met die zaken bezighouden. Ja, ja, dus praktisch, maar ook, je bent ook bezig dus met het aansturen en het geven van tips uh, uh, ja. van de mensen. Ja. We zijn dit jaar bijvoorbeeld voor het eerst begonnen met druppelirrigatie en uh, ja, dat is gewoon uh, toch wel heel mooi om te zien uh, hoe dat werkt. Ja, en kan je kort uitleggen wat dat is, druppelirrigatie? Dan uh, we hebben we een bazin waar met uh, 4000 liter water, die wat hoger staat en dan door middel van de zwaartekracht loopt het water zelf heel langzaam via plastic uh, leidingen naar de planten toe. En dan om de 30 centimeter uh, staande uh, planten. En dat uh, kunnen allerlei planten als mais, komkommers, uh, tomaten, paprika's, pepers. Maar ook uh, bomen, zoals uh, sinaasappelbomen. En uh, ja, eigenlijk dat soort uh, ja, de kleuren... gewassen van hier. Ja, voorzien van water. Nou, ik wens ja. je ook weer een, een, een mooie tijd de komende weken in, uh, in Mali. Dank. Ik wil je bedanken voor je, voor je tijd. En een, prettige, je. en een prettige dag verder. Anko van Begeijk in uh, Mali, West-Afrika. We gaan naar muziek van Nora Jones. Hier is Sunrise. Sunrise, sunrise. Looks like morning in. But the clocks held 9.15 for hours Sunrise, sunrise Couldn't tempt us if it tried Cause the afternoon's already coming gone. And I said it's written all over my face. Surprise, surprise, never something I could hide. When I see Laura Jones en Sunrise deze dinsdagochtend 21 juni. En ik hoop dat we vandaag dat zonnetje nog een beetje gaan zien in Nederland. Tot zover De Nacht op 1. En wilt u nou meer informatie hebben over de hulpverleners... die ik zojuist gesproken heb in Mali en in Haiti... dan kunt u kijken op www.eo.nl eh, slash op 1 Daar staan de linkjes naar de websites van De Hulpverleners. Zometeen na 6 uur het Radio 1 en, en tot slot is dit Seabird. Prettige dag